Goedemiddag, ik ben Kasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Acht mannen die iets te maken zouden hebben met de rellen na de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammerby zijn vanochtend opgepakt. De wedstrijd was vorige maand en na bestormde een groep in zwart geklede types een tribune en sloegen ze in op supporters. De verdachten zijn tussen de 18 en 35 jaar oud en worden verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging. De politie denkt dat ze misschien nog meer mensen gaan oppakken. Bij een vechtpartij in Nijmegen zijn twee leden van een rechtse studentenvereniging gewond geraakt. Het gebeurde tijdens de voorbereiding op de introductiemarkt op de campus op de universiteit daar. Het kaampje van de vereniging zou zijn aangevallen door een groep mensen. Twee mannen zijn opgepakt. Het bestuur van de Unie noemt de aanval schandalig en triest. Het is mega warm in Frankrijk. Daarom geldt in vier departementen in het zuidoosten van het land code rood. Dat betekent dat evenementen worden afgelast en zelfs gebieden worden afgesloten. De hittegolf houdt ook nog wel even aan. Ook morgen is het dik 40 graden in Zuidoost-Frankrijk. En een dag na dit moment... Spanje is wereldkampioen. Het is ongelooflijk maar waar. Spanje is geweldig goed Gaat het vooral over de kus. Tijdens de medailleuitreiking kreeg speelster Jennifer Hermoso... van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond een zo zoen vol op de mond. Dat vonden kijkers nogal een vreemde gang van zaken. En ook in de Spaanse politiek en in de kranten werd de kus flink bekritiseerd. De minister voor Gelijkheid noemde het seksueel geweld. De voorzitter en de speelster zeggen dat de kus puur vriendschappelijk was... en dat het niet nodig is om er verder nog aandacht aan te besteden. Wel heeft de voorzitter later in een videoboodschap spijt. Betuigd. Krijg je nog het weer. blijft zonnig met ook vanavond nog temperaturen boven de 20 graden. Morgen opnieuw een stralend dagje met maximaal van 23 graden aan zee tot 28 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in de regio Noord-Holland. Om te beginnen daar 4 Amsterdam ligt in Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roerdevaar en Steen rijden het langzaam over 4 kilometer. Vertraging is niet groot. Hooguit 5 minuten. De A10 Noord richting Zaandam, daar staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn. Tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen. 4 kilometer file en ook hier een vertraging van slechts 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 laatste ronde tijd om te vertrekken Sla je op weg naar huis, nog een bericht. Slaap Sla, lekker. Sla, plekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar. Sla, plekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch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 Is fantastisch toch? En nog meer jij is fantastisch toch? Shhh. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 106.9 FM China.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 Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kan wel tien jaar duren voor Nederland weer behoorlijk bestuur heeft. Dat belet me niet om ermee te beginnen, zegt Kamerlid Omtzigt tegen de NOS. Omtzigt doet met zijn partij nieuw sociaal contract... mee aan de Kamerverkiezingen in november. Een Engelse verpleegkundige heeft levenslang gekregen... voor de moord op zeven baby's... en poging tot doodslag op zes andere pasgeborenen... in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. In vier departementen in Frankrijk geldt vanaf nu code rood... Dat zijn Rhone, Droom, Ardèche en Haute Loire. Dat is nodig, dat code rood, vanwege de hardnekkige hittegolf in die gebieden. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en 22 tot 28 graden.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 Te vadem oh, oh, oh, oh. lijkt me regent als altijd. Maar het regent in het regen, zonne stralen, in het regen, zonne stralen! TFM, F M, Destination Unknown. We'll